Kan met het nrs journaal. Volt wil een wettelijk verbod op het stapelen van functies in de politiek. Volt Leider Dassen zei op een partijcongres... dat het niet langer mogelijk moet zijn om lid te zijn van de Tweede of Eerste Kamer... en van Provinciale Staten en van de gemeenteraad. Mensen die dat doen, nemen volgens Dassen een loopje met de democratie. Het partijcongres in Utrecht was de aftrap van de campagne... voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart. Volt doet daar voor het eerst aan mee in acht provincies. In het centrum van Brussel zijn zo'n duizend mensen de straat opgegaan om de vrijlating te eisen van de Belgische hulpverlener Olivier van de Kastelen. Amnesty International had mensen opgeroepen om vandaag, op de dag van zijn verjaardag, te komen demonstreren. Van de Kastelen zit al bijna een jaar in de gevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Hij wordt onder meer beschuldigd van spionage. De rechter in Iran veroordeelde hem enige tijd geleden tot een celstraf van 40 jaar en 74 zweepslagen. Volgens de Belgische regering gaat het om verzonnen aanklachten. De Braziliaanse president Lula heeft opnieuw gezegd dat de bestormers van overheidsgebouwen op 8 januari hulp kregen van binnenuit. Daarom zal al het personeel gescreend worden en ook komt er een grote schoonmaak binnen het veiligheidsapparaat. Duizenden aanhangers van oud-president Bolsonaro bestormden het parlementsgebouw, het Hoge Rechtshof en het presidentieel paleis. Ruim 900 mensen zijn opgepakt. AZ heeft met 3-1 gewonnen van Fortuna Sittard. AZ klimt ermee naar de tweede plaats in de Eredivisie. Feyenoord blijft koploper. De klassieker tegen Ajax, Ajax eindigde vanmiddag in een gelijkspel. Het werd 1-1 in Rotterdam. Feyenoord staat nu vijf punten voor op regerend landskampioen Ajax. De wedstrijd FC Twente-FC Utrecht eindigde in 2-0. En Heerenveen won de derby van het Noorden. Het werd 3-1 tegen Groningen.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 autobedrijf Zandvoort. Ook grobend op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Typisch Lammens met Ger Lammens.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 Hey money This is the kiss Clicking along Jesus needs Jesus needs Jesus needs Jesus needs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 More. For you it's my, hey, my. Welkom, lieve, lieve mensen overal ter wereld. Want je kunt overal ter wereld luisteren naar dit programma. Typisch Lammens. We begonnen met de jazzpolitie. En eh, voornamelijk de muziekduo uit Groningen... bestaande uit Peter Groot-Kormeling-Zang en Herman Grimmen op de Toetsen. Mensen, we gaan er een gezellig uur van maken met vele hits... met vele zangers die ik waardeer en bewonder. Zoals Phil Collins... De Britse popmuzikant werd bekend als drummer en leadzanger... van de progressieve rockband Genesis. En zijn singles gaan vaak over verloren liefdes. Er was dus een tweeling, Barry en Paul, en die heette Sepperson, zoon van uh, Lord Sepperson. Maar uh, hun moeder was een bekende, was zangeres Marion Ryan. En toen zijn die tweelingen de naam van hun moeder gaan gebruiken als de Ryan Twins. Barry, Ryan en uh, Paul Ryan. En de laatste, de eerste, Barry Ryan begon later solo zijn carrière... en maakte een knaller van een nummer 1 hit, Eloise. Makes the day That lights the way Sterfelijke hit uh, Eloise uit 19, 1, nee, 1968 was het de nummer 1 hit. En zelf is die wel sterfelijk. Hij is uh, overleden in 2021, Barry Ryan. We gaan naar het Electric Light Orchestra, oftewel de Eloy. Een Britse ro rockgroep die nogal op de Beatles ge gebaseerd waren. Ze waren fan van de Beatles. Alleen voegden ze er veel strijkers aan toe. En in de videoclips allerhande futuristische kunstbeelden... Eloy was vooral succesvol in de jaren 70 en de jaren 80. En we gaan luisteren naar Mr. Blue Sky. Shy. please tell us why She do. Klanken bij de Electric Musical. En uh, we gaan naar Sam en Dave. Een soul duo, het allereerste soul duo van de wereld. Sam Moore en David Prater die vormden dat duo. Ze hadden eerst uh, in de gospelwereld uh, gewerkt en rhythm, and blues en and soul voor ze een duo vormden. De bekende nummers werden met een I thank you en Soul Man. Sam Dave, echte soulmen waren dat. We gaan naar de Engelse rockgroep Queen, opgericht in 1970 in Londen... door de gitarist Brian May, de beroemde zanger Freddie Mercury... en de drummer Roger Taylor. En na mijn tientallen hits in de jaren 70, 80 en 90... is Queen de meest succesvolle rockbands ooit. We gaan luisteren naar A Kind of Magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic A kind of magic De was echt een wonderkind. Op twaalfjarige leeftijd werd deze blinde ritme en blues, soul, pop en funkartiest door Motown. De platenmaatschappij geïntroduceerd als de nieuwe Ray Charles. In het begin werd zijn carrière vrijwel geheel beheerst door de platenbazen. Daar was hij niet blij mee. Maar in de jaren zeventig kreeg hij een nieuw platencontract met veel meer vrijheid. Met als resultaat meer dan 100 miljoen verkochte platen en 25 Grammy Awards. We gaan naar Simon en Garfunkel. Die zijn begonnen als Tom en Jerry, wist je dat, Benno? Nee. Ze traden op onder de naam Tom en Jerry in de tweede helft van de jaren 50... en pas in de jaren 60 werd het allemaal serieus als Simon en Carfonkel met The Sound of Silence. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping...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 Sound of silence, stilte bij typisch lammens. Simon en Carvonkel in 1970 gingen ze uit elkaar, maar daarna na een tijdje gingen ze toch weer eenmalige concerten of tours bij elkaar uh, uh, samen doen. Ja, we gaan naar de Alan Parsons Project, een Britse progressieve rockband uit de jaren 70 tot eind jaren 80 actief. De band is opgericht door de Alan Parsons, die zijn naam ook aan de groep gaf, en Erik Wolfson, The turn of a friendly card. Maak Klanken bij typisch lammens. Welkom op dit station... Blijf afgestemd, want het blijft gezellig en vrolijk dit uur. We gaan naar Anouk. Nee, niet de grootste zeg, niet de kleinste zeg. De artiestenaam voor Anouk, Thebe, een Nederlandse zangeres en songwriter. Ze brak door, zoals iedereen weet, in 1997 met de single Nobody's Wife. En sindsdien stond ze met haar vele albums en singles in de Nederlandse en Belgische hitlijsten. Nummers als Michelle, Girl, Lost, Modern World, Three Days in Row en Woman. Anouk bracht tot en met 2022 maar liefst 14 studioalbums uit. En ze behaalden bij het Eurofusie Songfestival in 2013 voor Nederland de negende plaats met het nummer Birds. We gaan luisteren naar dat prachtige Lost. MUZIEK Zijn geschiedenis, en neem nou Boudewijn de Groot, dat weten we bijna niet... ...die werd op 20 mei 1944 geboren in een Japans interneringskamp in Batavia... ...het voormalig Nederlands-Indië. Zijn moeder overleed daar in dat interneringskamp... ...en na de oorlog keerde het gezin terug naar Nederland... ...waar de kinderen Boudewijn, zijn broer en zijn zus... ...in verschillende gezinnen werden ondergebracht... ...omdat zijn vader terugging naar Indië... Later kwam zijn vader goed naar Nederland terug... waarna hij in Nederland hertrouwde en het gezicht, gezin werd herenigd. vestigde zich in de Caesar Franklaan in Heemstede... hier vlakbij de studio. En daar maakte hij kennis met een buurjongetje. Dat was Lennart Nijg, de grote tekstschrijver. En toen steeg zijn ster tot grote hoogte. de Groot en Jimmy. Weg Hoe zelfbewust de voetbalspeer die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint Zich kan waant Hoe lang wel genoeg de zaken man zonder mededogen die concurrent verslagen vindt zelf aan als het failliet gaat En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot. Zoals mijn toeristen reden. Met rot weer en het harde wind te gaan we fietsen met een kind. Geen voetbaler wordt, ze schoppen het misschien halver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 dus z'n kop, niet waar. We gaan naar Joe Cocker, oftewel John Robert Cocker. In, uh, alweer overleden in december 2014, deze Engelse blueszanger. Uh, hij werd bekend met zijn cover van de Beatles, zijn eerste grote hit. En dat was With a Little Help from My Friend, een nummer van de Beatles. En daar werd hij wereldberoemd mee. Kort daarna, in de zomer van 1969, deed zijn verschijning op de Woodstock Music and Art Fair zijn populariteit enorm stijgen. Joe Cocker en Unchain My Heart. Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well, Let me free Het zo gek en spastisch met zijn handen. Joe Kokker. Mensen, de tijd is alweer omgevlogen. Ben al, we zijn alweer een uurtje verder. Ja, ja. Dat wil zeggen dat we weer afscheid nemen en tot volgende week zeggen. En we zeggen eigenlijk maar niets meer. Want dat zegt André Hazes. Zeg maar niets meer. Dag. Niets meer, maar we me gaan. Vrij. zeg maar niets meer, jij was al maanden.